Al wat ik ben, want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. Ja, en dan maar weer een kleine meditatie om ons te verbinden met het licht. En kijk in het uh, licht van een lamp of een kaars. Of visualiseer het licht voor je, het licht van de zon. En breng dat op een inademing door je neus. Naar je zonnevlecht en adem weer uit, en doe dat nog een keer. Adem rustig in, houd de adem even vast, en adem rustig weer uit. Voel, als je dit doet, dat je langzaamaan rustiger wordt. Adem nog een keer in. Houd de adem even vast en luister naar het kloppen van je hart. Sta even stil bij de ziel die jij bent. Want dat ben jij. lichaam heb je maar tijdelijk ja natuurlijk tuss tussen deze leven uit uitademen hè. ja en vorige week sprak ik onder andere over macht en ja daarna zat ik dan nog eens over na te denken en ik dacht ja heeft dat uh, nog eigenlijk uh, verdere of nadere toelichting uh, nodig. Ik had besloten om het uh, dan bij deze lezing dus een week later iets meer uit te leggen. En eigenlijk zou ik willen beginnen met de momenten dat we ons lichaam loslaten, dat we overgaan, of zoals de mensen het noemen, dat we doodgaan. En ik hoorde laatst op de radio iemand zeggen, nou dat doen we maar eens in ons leven. En toen dacht ik, nou daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want we hebben, alle mensen hebben in de herinnering, in de herinnering van, hun, van al hun levens, de herinnering van het doodgaan. Het overstappen van deze werkelijkheid naar de werkelijke werkelijkheid. Het uitdoen. Van onze jas, zal ik maar zeggen. Het uitdoen van ons lichaam. Die ervaring hebben we allemaal in ons. Dus het is niet zo dat het maar één keer voorkomt. We hebben het misschien wel duizendmaal gedaan, vijftigmaal, tweehonderdduizendmaal. Het hangt van onszelf af. Hoe verlevens wij erover doen, voordat we iets van het leven begrijpen. Voordat we iets begrijpen van de gebeurtenissen die op ons af lijken te komen. Maar die een gevolg zijn van ons eigen denken, dus altijd onze eigen verantwoording zijn. Dus ik zei zo even, we komen onszelf tegen op de momenten van overgaan, van, van doodgaan, van overgaan. Het moment dat we in de, in de spiegelzaal, zoals dat genoemd wordt, staan van ons eigen leven. We zijn het ons ontzettend goed bewust, dat we onszelf aankijken, dat we in ons eigen leven kijken. En we kunnen, ons ki we, kunnen, we kunnen ook kijken in ons eigen leven, het leven dat we zojuist achter ons gelaten hebben. En we kunnen kijken naar de dingen, zo gingen, zoals ze gingen. Met het inzicht daarin verkregen. En dat hangt altijd van ons eigen bewustzijn af, hoe wij hiermee omgaan. Kunnen we het aan om in onze eigen spiegel te kijken? Kunnen we het begrijpen? En kunnen we mededogen voor onszelf opbrengen? Voor het leven wat we zojuist geleefd hebben? Kunnen we mededogen hebben voor onze ouders, voor de mensen in onze omgevingen, voor onze familie? Kunnen we mededogen hebben voor onszelf, voor de keuzes die wij in ons laatste leven gemaakt hadden? En dan zul je waarschijnlijk wel van je geleide geest horen. Misschien op jouw vraag, heb ik het wel goed gedaan, mijn laatste leven. En ongetwijfeld zal je geleidegeest zeggen, ja hoor, je hebt het goed gedaan, je hebt het heel goed gedaan, altijd heb je het heel goed gedaan. Want dat brengt je tot een zekere kalmte, tot een rust, om verder te kijken naar hoe je je leven, je laatste leven hebt ingevuld, keuzes die je had gemaakt en die je wellicht anders had kunnen doen, dus op een andere wijze had kunnen invullen, vullen. Dan ben je in staat om, als je voor die spiegel staat, als je net overgegaan bent, om te besluiten wat je nu werkelijk wilt. Dat je het weer wilt herstellen in liefde, of dat we ons vol schaamte afwenden, of begrijpen. Begrijp het. Begrijp goed, er is geen oordeel. De enige die oordeelt ben jezelf, als je al oordeelt. En voel, er is alleen die liefde, die zachte, warme, diepe liefde voor jou, die begrijpend is. Die liefde, die als een zachte, diepe, diepe, diep liefdegevoel om en over ons en in ons is. En juist het verlangen om de dingen weer recht te zetten in een voor onszelf, maar vooral naar anderen toe. Doet iets in ons verlangen, in ons om in een volgend leven die liefde, in die liefde te leven. Deze liefde met een hoofdletter, die energie, die liefde, met een hoofdletter die ons doet beseffen dat we zelf de macht over ons leven in handen hadden. Dat niemand daar verantwoordelijk voor was. Alleen wijzelf. Om dan in ons dat diepe, diepe verlangen in ons naar boven te halen. Om opnieuw het leven te beleven. Maar, maar het nu in het komende leven, wat we dan toch wensen, op een andere wijze te leven, dus met liefde. Op de enige wijze het leven, leven dus werkelijk in liefde te leven, in onbaatzuchtige liefde te leven. Want er is geen oordeel of veroordeel, we doen dat zelf. Nou ja, en dat spreek ik dus net over die Spiegelzaal waar je dan in kunt komen als je. waar je dan in komt als je net overgegaan bent. Maar, ik denk altijd, ja, dat kun je dus doen als je daar straks bent, dat kan. Maar tijd bestaat niet. Je kunt ook besluiten om dat nu te doen. Als je dat wilt. En als dat je wens is. Als je in staat bent om dat wat je ziet van jezelf, als je heel erg eerlijk naar jezelf kijkt, dus wat je ziet van jezelf, jezelf te vergeven. De wereldlijke macht, dat is een macht die mensen zich hier op aarde toe-eigenen. Een macht dus die geen werkelijke macht is, alleen een, nou, laat ik zeggen, dan hoor ik in mijn hoofd een opgeblazen vorm. Nou, dat is dus de wereldlijke macht, de macht hier op aarde, hè? dat is toch wel uh, goed vormgegeven, de opgeblazen vorm. Dat is niet een, een werkelijke macht hè, die van binnen uitkomt, maar een opgeblazen vorm die, die ja, het boel kabaal maakt. Dus twee soorten machten. Hè? Dat is de wereldlijke macht, waar ik het dus zo even over gehad heb. Dus wat ik net vertel. En de macht die door de mens in zichzelf verkregen wordt. Door het vergeven van jezelf. Als een volkomen natuurlijke vorm. Een vorm die uiteindelijk als vanzelf naar boven komt. Die vorm, die macht... Die niet zichtbaar is, die kleiner lijkt, kleinst, het kleiner dan het, nou wat zal ik zeggen, dan het kleinste atoom, maar sterker is dan wat dan ook. Dat is de werkelijke macht. De macht die alles in zich heeft. Die overigens in ieder mens besloten ligt, hè? ieder mens kan bij. Klein uitziende macht komen, maar die gigantisch groot is. De macht dus die geen macht is. Want die mens wil geen enkele macht. En daarom ligt, daarom, daarom ligt daarin juist alle macht besloten. Nou, daar had ik het dus over in, in de lezing van vorige week. Maar ook over hoe iets dat groter lijkt aan jouzelf, het over wil nemen in jou. Dus iets buiten jezelf, of iets, ja, als ik dan toch een woord moet geven, iets negatiefs in jou. Buiten jezelf, wat, wat je, ja, je, je kunt het zoveel in de kranten lezen op dit moment. je ziet dat er zoveel mensen zo'n pijn bij hebben. En dat gebeurt zoveel. Het willen overnemen van jouw leven. Van je zaak, je bedrijf, je bezittingen. Het over willen nemen van ja, je familie. Kortom, het is erop uit om er alles aan te, dien, te, alles aan te doen om bezit te nemen van jou. Die macht... De macht van de wereld wenst dat. En zal in heel veel gevallen ook gelijk krijgen en willen hebben. Want als het geen gelijk krijgt, dan neemt het wel zijn gelijk. Op welke wijze dan ook. En het denkt dus dat zij gelijk aan zijn of haar kant heeft. Denkt het dus. Dus het gaat erom dat iets, iemand, een bedrijf, een staat of in ieder geval een vorm die groter lijkt dan jij, jou wil, jou wil vernietigen. Jou wil overnemen. De macht over jou wil hebben. Daar gaat deze lezing over. Ja, ik zou het natuurlijk in een paar woorden kunnen zeggen. Is helemaal niet zo moeilijk. Ik had het al inderdaad in mijn vorige lezing een klein beetje aangetipt. Maar nogmaals, misschien is er enig uitleg... Uitleg nodig, zomaar iets uit de praktijk van alle dag, iets tussen aanhalingstekens, en dat zal je maar gebeuren. Iets dus laten we zeggen: iemand wordt gevangen genomen. Om de vrije gedachte die die mens heeft. En dat is toch werkelijk heel actueel ook nu nog. Juist misschien nu. En dan maak ik een grote sprong. En, en juist die mens ook weer vrijgelaten was... Ondanks dat het leek dat alles zich tegen die mens keerde. Iedereen tegen die mens had gezegd, nou, je maar, kunt maar beter toegeven. Je kunt maar dit of uh, neem mijn raad aan en je moet dit zeggen, je moet dat zeggen. Dan is het misschien minder erg voor je. Maar juist die mens, die op welke manier ook gevangen is... Het kan letterlijk in een gevangenis zijn, maar het kan ook in je eigen huis zijn. Dat je, je als het ware gevangen voelt in je eigen gedachten, dat je bang bent, dat je zo'n angst hebt dat de ander jou zal overvallen en het bezit van jou zal innemen. Zal nemen. Dus iedereen vertelt aan je hoe je maar beter kunt handelen. Maar die mens denkt, nee, mijn stem is belangrijk. Mijn eigen stem is belangrijk. Ik luister alleen naar mezelf. Alleen naar mezelf. Dan begrijp je dat het slechtje is. Eigen gedachten zijn die je gevangen houden. Dat de anderen nooit de kracht hebben om jou werkelijk, letterlijk of figuurlijk, gevangen willen nemen. Dat het jouw eigen gedachten zijn die je gevangen nemen. En dan hoeven slechts te denken dat de ander mag doen wat hij wil doen. Want de ander ook gevangen zit in het web van zijn eigen gevangenis. En dat jouw mededogen naar die ander bepalend is voor jouw vrijheid. Daar is wel wat denkwerk voor nodig om tot die gedachtes te komen. Dus het is niet alleen de gevangenneming in deze fysieke wereld, maar vooral de gedachten binnen in jezelf. En ik gaf net het geheim al bloot, het geheim dat natuurlijk geen geheim is, maar zoveel duizenden jaren verzwegen is aan ons mens Om te zeggen dat de mens er wel degelijk uit kan komen. Letterlijk en figuurlijk. Want kijk goed, want het gaat op deze aarde steeds om hetzelfde. Hebben wij mensen genoeg vertrouwen in onszelf. In het licht dat wij zijn. Of laten we de angsten toe? Het is toch maar eventjes een paar simpele zinnen, maar dat maakt je hele leven uit het maakt je hele toekomstbeeld kan dat veranderen als je het ene of het andere denkt laten we toe dat de angst ons regeert en blijven wij op de plaats waar de angst ons neergezet had dus de plaats die wij zelf toelieten, dat wij zelf toelieten dat de angst ons daar neerzette. Op die werkelijke plaats of in ons hoofd. En veelal valt dat samen. levens was het niet voorgevallen dat je gevangen werd genomen, dat je tegen de muur werd gezet. Om steeds maar weer die gedachten te richten naar het positieve en dan toch steeds maar weer in een nieuw leven, toch maar weer voor die angst te kiezen. Of zoals de mensen van de aarde noemen. Toch maar eieren voor je geld te kiezen. Zoals dat zo mooi heet. Totdat. Totdat die mens wakker wordt. En weet dat hij een goddelijk wezen is. En weet... Dat hij getild wordt, opgetild wordt door het goddelijke. En weet dat hij zich alleen nog maar in het goddelijke weet. Dan wordt die gevangenis, de letterlijke en de figuurlijke, veranderd in vrijheid. In welke vorm dan ook. Het is het absolute vertrouwen zonder enige twijfel in het licht, in God, in het onbenoembare. Mens die in die gevangenis opgesloten is in het hoofd of letterlijk heeft ook de, de, de keuze om dit positief te zien als het toch duurt. Kan dus de gedachte krijgen: op dit moment krijg ik de kans. Om hier, in deze eenzame opsluiting, alleen tot mijzelf te komen. Om met mijn gedachten naar binnen te gaan. En ik ben dankbaar dat ik in dit leven die kans krijg. Anders was ik daar niet aan toegekomen. Deze dag gedachten kunnen een totale bevrijding inhouden. Inderdaad, er zijn landen op deze wereld die hun uiterste best doen om mensen angsten aan te praten. Ja, of, of in, in, in, in uh, simpele programma's, hè? of tijdens nieuwsuitzendingen, of, nou, wat je, van reclames, of uh, levensverzekeringen, of over, over geneesmiddelen. Of zomaar tijdens een soop. Nou, de rillingen lopen je af en toe over de rug als je, als je ziet hoe mensen, zomaar gedachteloos lijkt het, spreken over, of niet spreken over de, de geheimnissen van het leven en denken dat het allemaal zo is zoals ze dat naar buiten brengen. Maar het leven is veel meer dan dat. Het is aan de ene kant zo eenvoudig, en aan de andere kant zo vol geheimenissen. Want het gaat er steeds maar weer om, om de vrede in onszelf te bewaren en ons niet mee te laten slepen door angsten, dreigementen, wat dan ook. doening om haat te richten, om haat te kweken, om angsten te hebben. Om daarna de andere, nou laten we zeggen, in slaap te zus dus en, en te zeggen, nou het komt wel allemaal goed hoor. En luister naar maar naar een nog sterkere, dus meer macht, dat je daar beter naar kunt luisteren. Dat kan, inderdaad, het kan, niets moet, alles mag. Ook met de gedachten binnen in een mens. Juist met de gedachten binnen in een mens. De macht van de veronderstelde macht. Lijkt zo sterk. En lijkt zo groot. En dat maakt zoveel kabaal. En de mens... Lijkt zo nietig. Die veronderstelde macht kan schreeuwen, kan geweld gebruiken, kan alles in werking zetten om die mens tot andere gedachten te dwingen. Die veronderstelde macht kan en mag dat allemaal. Want op deze aarde is de wet van vrije wil aanwezig. Dus de veronderstelde macht mag dat ook al wil jij dat niet, maar doet het toch. Maar we kunnen ook zien dat die veronderstelde macht als de dood is voor de mens die de vrije gedachte in zich heeft. Want juist die mens die nietig lijkt, kan de grootste kracht en macht in zichzelf ontwikkelen om hieruit te ontsnappen. Want is het niet de angst in de mens, die, die overwonnen dient te worden? Of eigenlijk kan ik dat niet zeggen, he, overwonnen, want dan lijkt het net of het een gevecht geweest is. Want je hoeft het alleen maar, jouw angst hoef je alleen maar te absorberen. Te erkennen dat je het hebt. En het is er niet meer. Want het gaat om jouw angst. Eigenlijk niet eens wat de tegenstander doet. Want het is toch geen partij voor het licht wat jij bent, waar jij middenin staat. Hoe de tegenstander ook is, hij is nooit machtiger dan het licht in ons. Hoeveel mensen hebben dit niet in de loop van de duizenden jaren aan de aarde doorgegeven? Kijk om je heen. En, en is het niet eigenaardig dat mensen dit nog steeds niet doorhebben? En misschien weten ze het wel, maar hebben ze zoveel angst om voor zichzelf op te komen. Om te zeggen, ik sta in mijn eigen licht en ik bepaal. Ik laat me niet gek maken. Ze mogen doen wat ze willen. Maar dat heeft niets met mij te maken. Het wordt in zo vreselijk veel heilige boeken beschreven. Alles komt neer op het Absolute zekere weten, zonder twijfel. En nog niet eens het vertrouwen of geloven, maar het absolute zekere weten: die absolute zekerheid dat er iets machtigs in jou is, dat in staat is om alles te veranderen. Alles te veranderen in jouw leven. Alleen, jij dient dat aan te zwengelen. Dat licht doet het niet uit zichzelf. Het laat wel weten er te zijn. Maar jij bepaalt of je dat in werking zet of niet. Heb je alle vertrouwen in het licht, in God, of hoe je het noemen wilt, in het onbenoembare, in het stukje God dat jij bent? Wat je kunt zeggen: ik heb alles gedaan wat mogelijk was, maar nu leg ik alles in uw handen, in Gods handen. <coughs> en daar vertrouw ik op. Daar weet ik een absoluut zeker weten. Dat mijn leven in het licht staat. En dat er een onzichtbare werking is, die de dingen voor mij verandert. Want geloof me, het goddelijke wil niet anders dan dat je je goed voelt. Dat je gelukkig bent. Want alles is voor jou. Prachtig leven. Alles kan veranderen in jouw leven. Dan zijn de dingen die eerst op het oog volslagen ellendig waren, en waar werkelijk geen oplossing voor bleek te bestaan. Het is in het niets opgelost. Het is slechts de gedachte. Om niet meer in het negatieve te geloven. Dus niet meer te geloven in de problemen. Maar wel en absoluut zeker te weten. En zeker te weten dat de, de oplossingen daar zijn. Door eenvoudig te vertrouwen. Zeker te weten in het licht. Dan is het absoluut niet meer nodig om je... Om je druk te maken, om je zorgen te maken. Dan weet je dat alles voor je op het juiste moment daar is. Dan kan iedereen tegen je zeggen: nou, doe maar dit of doe maar dat. En ik zou het maar zo doen. En uh, doe maar zussen, zo maar zo. Kan, daar kun je in meegaan. Je kunt ook luisteren, stil luisteren in jezelf en dan zou je kunnen bedenken en ik citeer wanneer je komt bij de rode zee van je leven wanneer er wat je ook doet ten spijt geen uitweg en geen terugweg is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 Ga voort, ga voort, ga voort. Einde citaat. Zal het bijdragen als ik je vertel Dat ik het zelf aan het lijven heb ondervonden, dat ik het meegemaakt heb, zal het helpen jou te laten geloven? Nee, zeker te laten weten dat het werkelijk zo is. Voor mij is het eenvoudig. Maar was het maar zo eenvoudig dat de ander mij zou geloven. Maar kijk eens goed, dat doen men, mensen wel in het negatieve. Dan geloven ze toch zomaar allemaal. Ze zuigen, als het ware de wollige woorden van doemdenkerij in. Ja, het is gemakkelijk. Anderen denken wel voor je. Maar lieve mensen, om bij die gedachte te komen. Dat het goddelijke is, zal bijstaan. Dat dien je zelf te bereiken. Moet ik hier nog meer over zeggen? Ja, steeds, is een, steeds in een andere vorm van licht. Ja, we zagen of worden gevallen van ondenkbaar leed en de oplossing zou alleen zijn dat die mens de dood zou vinden of volledig overgeleverd zou zijn aan de overvallers. Vreemd zou je bijna kunnen zeggen, dat ik zelfs al als klein kind wist dat het toch heel eenvoudig was. Ze dus hoefde toch alleen maar vertrouwen te hebben in God. Maar iedereen die ervan van hoorde zei destijds, nou, dat kan niet hoor. En altijd was er wel iemand die mijn vertrouwen niet serieus nam. En dat gebeurt nog steeds. En veelal zeggen kinderen dan niet zoveel meer. Want kijk, het gebeurt helaas nog steeds. En hoe gaan wij met onze kinderen om? Hoe gaan we met onszelf om? Dus ja, eigenaardig dus. Maar wisten de mensen het beter... Ik dacht het toen, maar het bleef altijd bij me. Ze wisten het niet beter. Ik wist altijd, absoluut, niet het feit, nou bid maar veel, absoluut niet, het kwam niet eens in me op, maar het gewoon, het vertrouwen. Maar ik begrijp het ook wel hoor, in die tijd, ja, mensen hadden de oorlog meegemaakt en gezien waartoe de mens in staat was. En ook met eigen ogen hadden gezien dat er ja, geen oplossing was. Toch bleef mijn gehele leven, de eenvoudige woorden, het vertrouwen in God is. Je bent absoluut in staat om de dingen te veranderen. Ook al zou je het niet overleven. Dan nog konden ze, welke vijand dan ook, het leven niet doodmaken. Zelfs, nou laat ik zeggen slechts als je daarin meeging, dan maakte je jezelf dood. Zo waren mijn gedachten, altijd, juist toen en juist nu. En kijk, kijk om je heen. Maar zie ook op dit moment mensen in vreselijke omstandigheden. Die zeker weten dat ze op, alleen op het goede, op het goddelijke kunnen vertrouwen. Op het licht kunnen vertrouwen. En dan kun je zeggen, ja, maar al die mensen die, die nu eh, gemarteld worden, die nu doodgaan, oordeel niet. Misschien hebben die mensen zich in dit leven, dit, in deze tijdspannen opgeofferd voor een veel groter geheel. Dat dit hun karma was, om de wereld te laten zien. Zo kan het niet langer. We moeten duidelijk leren om op de positiviteit in onszelf te vertrouwen, de geweldloosheid te vertrouwen. Omdat deze dingen die in het leven gebeuren, slechts gebeuren, omdat het gebeuren moest, altijd met een reden. En dat kan ook zijn dat de reden ook was, omdat de gebeurtenissen eh, niet goed verwerkt waren, omdat er niet goed mee omgegaan was, in vorige levens, misschien in dit leven, hoe moeilijk het ook was. Dus dat ze niet met de emotie ermee eh, konden omgaan. Of niet konden accepteren, wat het dan ook was. Maar steeds bezig waren om net als hun overvallers of hun vijanden hetzelfde te doen. Dus door steeds maar bezig te zijn om de ander te willen veranderen. Om kwaad te worden over die mensen... Die in hun ogen slecht waren. Nog steeds komt het in een weer in een andere vorm weer terug in een nieuw leven. Maar juist het volslagen vertrouwen in God. Het volslagen vertrouwen in het licht zonder enige twijfel. De, want daar zit hem de knepen. Maakt dat de dingen absoluut anders worden. Nee, zegt mijn vriendin, dat kan niet. Want in dit geval, nou, ik heb dan asielzoekers en die zijn uitgeprocedeerd. Dus in dit geval kan het niet. Zij heeft gelijk. In haar op optiek heeft ze gelijk. Maar ik denk er anders over. En ik heb het nog even geprobeerd. Tja, ik geloof namelijk dat het wel kan. Ik denk dat het wel kan. Dat de dingen wel omgedraaid kunnen worden. Juist in. Onwaarschijnlijk uitzichtloze toestand. Nou, uitzichtloze toestanden waarin iedereen met goede raad komt. Waar de een zegt dat het zo moet. En de ander zegt dat het op een andere manier moet, moet. Maar waar niemand op het idee komt om het over te laten aan God, aan het licht. Dus werkelijk van binnenuit de angsten te overwinnen. Dat, is een, dat kan een lang proces zijn, dat hoeft het niet. Het hangt er maar van af hoe wanhopig een mens soms is, hoe ver de ziel het heeft laten komen in al die levens, wordt het steeds maar duidelijker, iedere keer weer. En juist dan, in deze ogenschijnlijke, uitzichtloze toestanden, dan werkt het. Je hoort me vaak zeggen dat de lezingen die ik geef, is altijd vanuit mijn eigen ervaring. Alles. En als je nieuwsgierig bent, dan kun je... Enige van deze toch behoorlijk uitzichtloze toestanden, weer anders dan wat ik zojuist eh, genoemd heb, maar... Een van deze toch behoorlijk uitzichtloze toestanden kun je lezen op mijn website. Nou, ik zal hem nog even gaan noemen: www.ykra.nl En iedere keer wist ik van binnen absoluut zeker. Dat de dingen omgekeerd konden worden in een andere werkelijkheid. In een werkelijkheid die ik voor mij zag. En daar zeker in was. En dat ik daar de uitkomst zag. Zoals ik mij die eh, ja, wenste. En dan hoefde ik hem alleen maar hierheen te halen. En in dat proces van hierheen halen was ik alleen maar dankbaar. Want ik wist niet precies wanneer het kwam. Was ik alleen maar voortdurend dankbaar... dat het eraan zat te komen. En dan gebeurde het ook. Mijn ervaring is... dat ik in, dat ik in mijn leven heb gezien... dat God, het onbenoembare, het licht... Alles, alles kan. Er is geen enkele twijfel. Zelfs, om dit te zeggen, eh, over twijfel. Tijdens zo'n proces komt dat niet eens bij me op. Op dat beslissende moment. Het is een absoluut zeker weten. En waar het vandaan komt, nou, net als jullie allemaal hoor, lieve mensen, we hebben het allemaal van binnenuit meegekregen. Het is het wezen dat ieder mens is. Laat je het toe, of ga je met je angsten aan de slag, of met allerlei, nou ja, eigenaardige argumenten, om maar vooral niet bij het licht te komen. Want het kwaad in jezelf, nou dat is behoorlijk inventief hoor. Maar ook weer niet zo, want het komt altijd met dezelfde argumenten. Dus het zeker weten dat ieder wezen dat licht is. Dat ben je. Dat is een absoluut zeker weten. Dat is niet een geloven, maar een zeker weten. Want hoe arrogant kunnen wij mensen zijn om te beweren dat iets niet kan? Weten wij soms hoe God denkt? Zijn wij zo arrogant dat wij weten wat God wel en wat God niet kan? Die energie. Die God, waar we allen deel van uitmaken, kan alles, alles wat je maar wilt. Als het staat ergens in die Bijbel beschreven, als ik me goed herinner, is het niet zo dat als er twee zielen tezamen zijn, ik in hun midden zal zijn. Dus de, die energie nog veel groter zal zijn. Als twee zielen met dezelfde moeilijkheden kampen en met elkaar in dat gevoel komen, Gods hulp krijgen, als ze het vragen, dan zullen ze Gods hulp ook krijgen. Onherroepelijk. Maar ook één ziel kan dat. En werkelijk geloof me, alles is mogelijk. mag ik dan toch nog even zeggen dat mijn eigen leven daar een voorbeeld van is. Het zeker weten dat je niet zorgen maakt. Het zeker weten dat anderen het niet zijn. Of dat zij het niet zijn die de regie over hun leven hebben. Maar God, de energie, het goddelijke, het licht. Maar natuurlijk heb je de regie over je leven. Want wat je denkt zal gebeuren. Dus let op wat je denkt. En als die gedachten uit het goddelijke komen, heb je dan nog zorgen? Als die gedachten uit de zorgen voorkomen voortkomen Of uit angst, of uit welke negativiteit dan ook, denk je dat ze dan uit God voortkomen? Dus ja, je maakt je eigen leven, dat is je kracht. Ja inderdaad, je wens zal verhoord worden. Als je positief bent en je vraagt, je zult ontvangen. Als je bang bent en negatief, je zult ook ontvangen. Wat je uitstraalt, trek je aan. Heb je de angst in jezelf overwonnen, dus geabsorbeerd, en dat kan in een seconde hoor, maar het kan ook jaren en jaren duren, en misschien wel levens achter elkaar, dan weet je dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over die angst. Dat het nooit de angst is die de macht over jou heeft. Dat de angst of mensen die van zichzelf zeggen dat ze de macht hebben om de ander te vertellen hoe of wat te doen. Dus de veronderstelde macht zal nooit de kracht en de werkelijke macht hebben over het leven. Daartoe zijn ze niet in staat. Ze zullen het altijd verliezen. Van het licht. Het is het begin van een dalende lijn van deze mensen zelf. Maar was je niet zelf ooit iets net zo? We hebben alle eens een keer op deze wijze geleefd. Ook wij hebben de ander onze wil willen opleggen. Ook wij zijn bezig geweest met moorden en vermoord worden in het leven hier op aarde, totdat genoeg, genoeg was. Begrijpen we nu, dat het je eigen gedachten zijn geweest die je angsten vasthield, dat jij het bent die bepaalt hoe met angst om te gaan. Dus als je dat verwerkt hebt, en het is natuurlijk niet anders dan het denken over leven en de dood, dan ben je er in de weg dan ligt de weg vrij, die natuurlijk altijd vrij geleven, gelegen heeft. Dan ligt de weg vrij voor jou om te denken vanuit het positief en je daarin ook vast te houden. Absoluut vertrouwen in te hebben en zeker weten, daar gaat alles om. En het duurt alleen even voor ons mensen om dit allemaal te bedenken. Levens en levens zijn we hiermee bezig. En nog, als we ons een bepaald bewustzijn toedienen, kukkelen we toch zomaar weer in het niet vertrouwen hebben in het goddelijke. Maar laat het eens los en kijk wat er werkelijk is en voor je ligt. Het goddelijk licht dat nog groter is dan het licht van de zon. Het goddelijk licht waartoe ook jij behoort. De menselijke God, de goddelijke mens. Weet wie je was, bent en altijd zijn zult. Vertrouw op die kracht, op de God in jou. Dat is wat je binnen in jezelf hebt. Dat is het wezen dat je bent. Je ziet het dus. Er is altijd een keus tussen het een en het ander. Dus waar het om gaat, is het vertrouwen te hebben en te leggen. In, altijd in het goddelijke, wat er ook met jou, met je bedrijf, met je familie. En wat dan ook gebeurt. Als dat dus, zoals ik in het begin zei, overgenomen wordt op een vijandige wijze en de ander wenst jouw bezit, wenst jouw ondergang, dan is dat het juist wat de ander zal gebeuren, omdat het tegen een universele wet wordt ingegaan. De ander wil steeds en zal nooit genoeg hebben. Het zal steeds een onvervulbaar iets binnen in die mens blijven. En het kleid, de mens met de werkelijke macht, dus de onzichtbare macht, zal de ander in zijn naaktheid zien. Zal hem zien zoals hij werkelijk is, een wezen dat wanhopig iets zoekt en dat het altijd buiten zichzelf zal zoeken. Want die mens met de werkelijke, idelijke macht zal die mens nooit oordelen. Was hij niet zelf ook zo, ook zo geweest? Eens in een ander leven en misschien nog niet eens zo lang geleden. De herinnering. Zal er nog zijn. Dus die mens zal niet veroordelen. Maar de ander laten. En het diep mededogen hebben. En daardoor geven aan die wanhopige mens. De ander alles te gunnen. Zijn geld, zijn wilden, zijn bezittingen. Zijn grootheid die hij zich denkt. Dan komt er een totaal andere trilling. En veranderen de dingen totaal in het leven. En dan is er vrijheid. Vrijheid van denken. En vrijheid van doen. Nou lieve mensen. Ik geloof dat ik nog maar precies één minuut heb. En nou dan ga ik je dan toch even zeggen. Dat je altijd vragen kunt sturen hoor. Ik vind dat prettig. Ik kan dat altijd uh, op een lezing weer, uh, weer naar, uh, met antwoorden geven. En je mag altijd kijken op mijn website. IHRA.nl En uh, nou. Hele goede avond verder een goede verdere week en je met andere programma's. En bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. Daag.